zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Die heeft in Belfast overleg gevoerd met de DUP. De conservatieve partij van mei raakte donderdag... haar meerderheid kwijt in het Britse lagerhuis. En kan nu alleen verder regeren met steun van deze Noord-Ierse protestanten. Verwacht wordt dat de DUP met een aantal eisen komt. Onder meer met betrekking tot de Brexit. Zo wil de partij dat de grens met EU-lidstaat Ierland... min of meer open blijft als Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten. Bij een steekpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een dode gevallen. Dat gebeurde vanochtend bij een uit de hand gelopen ruzie tussen vier mannen tijdens een feestje, denkt de politie. De hulpdiensten vonden de dode man in een portiek boven de woning. De andere drie mannen zijn aangehouden. Eén van hen is een 25-jarige man uit Amstelveen, die met steekwonden op straat lag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een agent die in Amsterdam met zijn busje een fietser doodreed... toen hij op weg was naar een inbraak, wordt niet vervolgd. Hij reed weliswaar te hard en zonder zwaailicht, maar dat is te mager om hem te vervolgen, zegt het Openbaar Ministerie. Uit de verklaring van het OM blijkt verder... dat de fietser het politiebusje voorrang had moeten geven. Nabestaanden van de fietser spreken van een onzorgvuldig besluit. Ze willen via een artikel 12-procedure alsnog vervolging afdwingen. Een Zwitserse verzamelaar heeft in een natuurhistorisch museum voor zeker 5,5 miljoen euro schade aangericht door veren van opgezette roofvogels te stelen. De man sloeg toe in Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse musea. Van sommige vogelsoorten bestaan volgens wetenschappers nu geen onbeschadigde exemplaren meer. De man is aangehouden, hij verzamelde roofvogels en wilde de veren van alle roofvogels der wereld in zijn verzameling hebben. Het weer. De zon schijnt op veel plaatsen. Het is tussen de 19 en 24 graden. Morgen is het nog een stuk warmer dan vandaag met 24 tot 29 graden. Later op de dag kan zo buien en onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden aan de A4 richting Den Haag staat er een file op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Tussen knopend Amstel en knopend De Nieuwe Meer, 3 kilometer. En ook een file op de omrijroute richting Den Haag, de A44, tussen Leiden en Wassenaar Centrum, een kwartiervertraging in 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 When I know you love someone else, only a fool breaks his own heart. I pretend that I don't breaks his own heart. I have to admit it, even though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 Lekker de gauw houden uh, uit de jaren 60. Uh, Meen met de herinneringen 1966: Mighty Sparrow en Baron Lee. En only a fool full... ja, breaks his own heart. Ik zou zeggen welkom bij uh, het tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij en ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. En ik zou zeggen, ja, wil je een verzoekplaatje aanvragen via Facebook? Is dat allemaal mogelijk? En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker de muziek draaien. Want tot die tijd en natuurlijk daarna uh, ja, rond half 7 gaan we eventjes bellen.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 Natie en Mama Maria. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Zie nou? Poverty, oftewel Richie poverty. en poveri En zij hadden het over... Ma ma, ma, ma, ma, Maria. Ja, dat allemaal, plezier, Fem. En ik zou zeggen... Ja, zit je te eten. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Heeft u gegeten dat het u wel mogen bekomen? En uh, ja, jullie luisteren nog steeds naar Entertainment for You Tot de klokjes van 7 uur, mijn naam is Fred Heij En uh, ja, ik ga een verzoekje draaien En dat is, uh, ja, afkomstig van mijzelf Ja, voor mijn lieve vriendin, vrouwtje Zelka, Zelka, deze is voor jou Olivier Dragojevic En Scratcha uh, Je tamo Als ik het goed uitspreek, oh ja, ja en, uh, Ja, komt ie Podijeli sa mnom san. I neka zavide nam svi Sreća je tamo gdje si ti Nježnosti, nježnosti mi daj. Odie li ik s'nm om iedag, en ik je tamo gdje si ti. Kajetamo, Jet City, Olivier Dragovic. En uh, ja, deze was voor mij, voor mijn lieve vrouwtje, Zoka. En we gaan lekker verder met uh, Mink de Ville. en hebben het over Spanish Troll. On your eyebrow and left hand on your hip Thinking that you're such a lady killer think you're so slick Well alright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 Ain't gonna do te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me hagas así, Rosita. Ven aquí. Eh, hey, este que es a Rosita. Oh. tijd, de motels en suddenly les samen. We gaan lekker verder met een uh, verzoekplaatje, die wordt aangevraagd door de Federico hij Die vraagt hem aan voor iedereen. Ja, die uh, gewoon lekker heerlijk zit te luisteren naar CFM Entertainment voor jou. Yves Berendsen, zin in jou. zanger Hier uit Zandvoort natuurlijk. Ja, uh, kennel, ja anders is het geen Zandvoortse zanger. Nee, oké. Okay. Yverbinners en uh, zin in jou hier op die 106.9 en uh, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook op tv-tekst. En uh, ja, ik heb begrepen dat we ook op DR Player DAB Plus zitten. Ja, en uh, ja, zo is het. Ja, we gaan verder met een uh, plaatje uit, uh, uit de vervlogen jaren. jaren volgens mij de jaren... Wat was het? Volgens mij ja, nog eind, eind jaren tachtig. Ja, heerlijke zomerhit van Rocco Granata en uh, mama, mama, mama Marina. Heerlijk, herkent u hem nog? Mama Marina. Marina, Marina, Marina, ti voglio alfin presto sponsar, o oh, mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare. Dat je zegt van, uh, ja, hey, dan kom je, kom je spieren een beetje losjes, om het maar zo te zeggen. Was hier dan, Rocco Granata, en had het over, ja Marina. We gaan lekker verder met uh, Chica, en La Chica. Ja, ik heb mij laten vertellen, Chica, dat, uh, ja, dat is eigenlijk, uh, dat betekent eigenlijk meisje. Ja, letterlijk en figuurlijk, of het zo is, weet ik niet. En DAB Pus. dat was hij dan. En uh, natuurlijk gaan we iemand in uitzending halen. Zoals beloofd. En dat is Henk Robertmond. Henk, een hele goede avond. Hele goede avond. Dag Henk. Hoe is het? Hoe is het? Ja, heerlijk. Ja? Heerlijk. Je, was, uh, je, je bent met een optreden of uh, moet je nog optreden? Nee, ik ben net terug. Oh, je bent net terug? En nu zit ik lekker vanavond te eten, lekker op het terras, dus uh, met het mooie weer wat veranderd ja, toch? Ja, heerlijk. <coughs> hey, hey Henk, ja, uh, vertel even uh, ja, hoe en wat, waar je vandaan komt. En dan uh, ja, uh, gaan we natuurlijk heel even over jouw uh, laatste single hebben. Ik vraag u, een lieve heer. Ja, nou, ik ben Henk Robberhond, ik kom uit Dordrecht. Ik ben 48 jaar. En uh, ja, op deze late leeftijd heb ik. Uh, Pas doen besluit om een, uh, om een singeltje op te nemen. Ik zing nu een jaar of vijftien. Ja. En uh, ja, ik had wel een uh, wens gehad om dat op te nemen. Niet, niet echt van gekomen en nu, uh, nu wel. En uh, ja, hij loopt als een trein. Ja, nou nee, ja, ik bedoel... Uh, je bent nooit oud om te leren, zeg ik altijd maar, toch? Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ik ben hard leer zeggen ze. <lacht> ja, nou ja, ik bedoel, we kunnen elkaar de hand schudden. <lacht> nou, soms is het niet, uh, niet overbodig om een beetje eigenwijs te zijn, toch? Nee, je moet je wel gijn in het leven af en toe, hè? Ja, zo is het. Hé hey, uh, Henk, uh, waar, waar kunnen mensen jou eventueel uh, vinden? Uh, willen ze weten uh, waar je optreedt of uh, heb je optredens in het verschiet? Ja, ik, uh, over twee weken sta ik... Uh, ik heb al besloten feestjes ook, maar uh, de openbare optredens... Over twee weken sta ik in Café de Moed in Dordrecht. Ja. Uh, twee juli sta ik in Amsterdam. Ik ben alleen vergeten, de kroeg. Okay. café. ja, maar staan op je site neem ik aan. Uh, Facebook. Ik heb geen oh, okay. Ik heb best niet gekozen voor een website, okay. Omdat alles Facebook bij je zo snel. Je gooit erop en iedereen weet het. Dus uh, voeg me even toe Facebook. Ja. Henker Henk op uh, ja, mijn mond. Of ja, mijn clip staat op YouTube, uh, Instagram. Dus uh, ja, nee, dan dat, dan dat dan dat Dus daar in ieder geval uh, ben je te vinden. En uh, ja, mochten ze vragen hebben, kunnen ze dat gewoon stellen via Facebook, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. staan met telefoonnummer erop, dus dat is allemaal goed. Ah, oké. Okay. Hé hey Henk, hoe, ja, hoe ben je eigenlijk op dit nummer gekomen, want ja, ik, het is zo'n een, een titel dat ik zeg van nou, ja, ik vraag u lieve heer, ja. Ja, ja ik, moet, uh, ik moet wel lachen, want als ik af en toe een, uh, een café binnenkom en ik ga mijn singeltje brengen, ja. en ze zien dan nou ook de hoes, en dan hebben ze iets van Henk, wat, wat is dit? Ga nou eens luisteren, het is lekker, contrast is, is, is best wel groot. Ja. En uh, ja, Frank van Kooij, die belde mij op en zegt Henk, ik heb echt een wereldsingel voor je. We hebben een voorgesprek gehad over wat ik wilde zingen, en niet ja. echt Expliciet over de Heer, dat is helemaal niet sprake geweest. Alleen, ja, het balletje heen zou lopen. Of dit gaat gewoon over de liefde. Ja. En, uh, ja, ik was gelijk verkocht. Ik zeg, die wil ik opnemen. Ja, de, uh, ik ga hem zo, zo uh, laten horen, zo, zo meteen natuurlijk. En uh, wat, wat, wat heb jij nog uh, verder in het verschiet? Uh, ga je nog wat, uh, ben je nog bezig met singles? Of uh, ga je nog ja, een album uitbrengen? Uh, is dat de bedoeling in ieder geval? De bedoeling is wel een album, maar eerst nog een. Uh, nog een tweede single, want uh, ja, in de regio ben ik uh, redelijk bekend. Ja. Alleen in het land nog niet. En ja, dan zullen we zullen singles erop moeten knallen. Ja, zeg maar in de ja, rechtstede, uh, daar, daar kennen ze je wel. Ja, absoluut. Nou ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, in ieder geval, in ja. Rotterdam, Rotje Knoei? Ja, ik kom net vandaan. Oké. Okay. Ik kom net uit Rotterdam, dus uh, ja. Je bent uh, in de middenstad geweest? Nee, in uh, Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid, oké. Okay. Ja, de Feyenoord kant hè, Dat ligt bij ja. jullie een beetje gevoelig. Nee, nee ja, mij niet in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Aan nou, jullie kant, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Nee, ja ik, ik, ik ben zelf niet zo'n uh, fanatiek uh, voetballiefhebber. Laat ik het zo zeggen. Nee, nee. maar goed, ik zei het af en toe. Ja, nou ja, ik, ik, ik, uh, ik lust er wel een borreltje, dat wel, maar nee, ja, dat, uh, daar hou ik het bij eigenlijk. Gelukkig. gelijk. Hé Henk, uh, ja, nou ja, eigenlijk hebben we alles een beetje besproken. Uh, ja. Zijn er nog uh, optredens uh, in het land dat je zegt van, nou weet je wel, Nessens een permanent uh, de, de grote, uh, groot, dat soort grote optredens, zeg maar? Ja, en, en Nijmeegse Viedagse komt eraan, ja. woensdag. En daar dat ga je Nijmegen. ook naartoe? Ja, en uh, we zijn in, uh, in gesprek met welke datum dat geworden met Toppers van Oranje nog. Oké. Okay. Okay, afgelopen dinsdag was ik nummer één in uh, de verzoekparade. Ja. Dus ja, je komt steeds vaker in, in beeld natuurlijk. En uh, ja, wat ik zeg, mensen moeten van je gaan horen. Ja, inderdaad. Nou ja, in ieder geval, uh, ja. Het is een geslaagd nummer, toch? Ik bedoel, uh, ik, nou, ik, ik vind ik, het wel. Ik, vanmiddag heb ik hem ook weer Rotterdam gedaan. En dan zie je mensen die hem al gehoord hebben op, op, op, op YouTube. Ja. Of, of, of van, van de radiostation. Ja. Mensen die hem niet gehoord hebben. En ik heb hem doen altijd twee keer in de set. In het begin en aan het einde. Ja, nou ja, dan ja kunnen ze in ieder geval altijd mee, nog op YouTube... Blijft, uh... Ja, tuurlijk, maar hij blijft wel ja. hangen. Ja, ja. En dat is echt wel uh, essentieel uh, belangrijk. een, in, ja. in, in, in, Vooral in je eerste nummer. Uh, ja, je... Dan, je sowieso, ja. Ik bedoel, ja, dan heb je... Dan heb je wat, hè? Ja, dus Om ik zo te dat is het. Als je dan geslaagd is. Ja, ik bedoel, je kan het niet meer uitbrengen en. Uh, ja. Die in een vergeethoek uh, raakt, zeg maar. Eh, een soort van, uh, ja, zou ik zeggen, Ja. Eh, want uh, heb je de, ja, daar heb je er eigenlijk een heleboel van. Maar de credits moeten dan wel naar Frank Verkooyen, want ik, ik ben, uh, ja, ben echt een hazelsfan. Ja. Dus luister, luister nummers en bellen. Dat vind ik helemaal geweldig. Ja, ja, ja. Alleen Frank, Frank zegt ook Henk, je eerste nummer moet gelijk ten knallen zijn. Ja. Dan moet feest zijn uh, als jij met je singeltje naar een, naar, een, naar een café loopt. En in een café moet feest zijn. En dan, in een café draaien ze hem. Of als je het intro hoort, word je er vrolijk van. Ja, nou ja, daar gaat het om. Ja, absoluut. Hè? En met dit weer moeten we vrolijk zijn. Precies. Ja, we hebben alweer genoeg achter de rug, in storm en regen, dus... Daarom we moeten we nu uh, die twee weken die we eventjes geleden hebben gehad. Ja, ja, zo is het. Hé hey Henk, ik ga hem draaien. Ja, super, En ik zou, zou zeggen in ieder geval bedankt voor je tijd. Ja, jullie ook. dank ja. voor de tijd en voor de, ja, voor de aandacht die jullie aan schenken. Ja, graag gedaan. En uh, ja, je bent altijd welkom natuurlijk. De koffie staat altijd warm. Als, en, ik, uh, als ik in de buurt ben, kom ik zeker langs. Is prima. Superleuk. hey Henk, ik zou zeggen een goed weekend. En uh, jullie ook. Ja, nog een fijne avond. En nogmaals bedankt, hè? Hey, tot ziens, hè? Hoi hoi. Hoi, hoi. hoi hoi! Oh, lieve heer, ik wil graag weten of ze houdt van mij. Het is zo bijzonder, ik heb een onderbuikgevoel. Is er dan ergens in haar leventje een plek voor mij? Ik hoef niets te zeggen. Want u weet wat ik bedoel O oh, lieve heer, ga op mijn knieën voor die ene kans Dit mooie leven hier op aarde gaat zo snel Kunnen dit nederige mens wat helpen met zijn wens O oh, lieve heer, ik ben verliefd, begrijpt u wel O, oh, oh, ik vraag u lieve heer Telkens keer op keer is zij de ware. de ware. Zij heeft een plekje in mijn hart. Ik voel me zo verward niet te verklaren. Oh, oh, ik vraag u, lieve Heer, zeg me toch een keer: is zij die ene vrouw die altijd van me houdt? Wordt u niet gek van mij gezemeld? Kom ik later in de heen. Zegt u dan, jouw blijf ze altijd trouw. O lieve heer, kunt u mij zeggen wat het leven biedt? En wat mij toekomt, in de toekomst weet geen mens. Ben ik verblind door echte liefde, ik begrijp het niet. Tot in de eeuwigheid, met haar dat is mijn wens.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 Zemel, kom ik later in de hemel? Zegt u dan jou blijft ze altijd trouw? Zegt u dan jou blijft ze altijd trouw? Ja, gezellig vet. Ja, dat was hij dan, Henk uh, Robbermond. En uh, had het over. Ik vraag u, lieve heer, heerlijke plaat, een lekkere, lekkere veestamper. We gaan verder met. Uh, Mr. President and Coco Yumbo. They say, but I can't prove So turn it up again and watch me move to the groove As we get close, you whisper, Coco -co. I hold you in my arms, and you say, Jumbo Scream and shout, turn and say, Colombo Now I gotta go, so Coco -co. Put me up, put me down Ik voel je als de mijne. Als je me aankijkt, moet ik eraan geloven. Je haalt het beste, meteen in mij naar boven. Ga je met mijn handen, voorzichtig naar je billen. Ik denk dat wij twee, precies hetzelfde willen. Mijn hart stroomt over, van wat je mij wil geven. Laten we samen, een hete nacht Sport Radio 106.9 FM. reis En chili chili, ben ben. En dat allemaal hier bij uh, CFM Entertainment View. En uh, ja, helaas uh, ja, zijn we alweer ten einde gekomen. Om het maar zo te zeggen. Ja, helaas. was hij dan weer? Ik zou zeggen allemaal een heel fijn, uh, fijn weekend vanaf deze kant. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, reacties kunt u achtermaten op Facebook, Fred hij. Hey, en dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, kijken en uh, graag tot volgende week. Groetjes, bye!